In Texas stond een arme man, zijn naam is Texas Joe. Die had op zolder neergezet een oude whisky -koe. Wanneer hij zin in een slokje had, wat zeker wel eens kon, sloop hij het wenteltrappie op, had je never zonder bon. Oh ho oh, oh, prik, prik, prikkebeen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, roelala, we gaan je achterna. Oh ho oh, oh, ho, prik, prik, prik, prikkebeen, waar ga jij was jammer voor de arme man, verboden bij de wet. Dat hij zijn lopend whiskyvat op zolder had gezet. De ambtenaren van dakzijns kregen de lucht ervan. Verzegelden de uiers, arresteerden de arme man. Oh ho oh, oh, ho, prik, prik, prikkebeen. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala. Vanavond heen Links, rechts, troelala We gaan je achterna De koe die niet gemolken werd Die voelde zich onwel Ze sloop het wenteltrappie af En barstte uit haar vel Je spatte in het rond Met stralen langs de wand De dood van het arme dier Werd die betreurd door het hele land Oh, oh, oh prik prik, prik, ween. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala, we gaan je achterna. Oh, ho, oh, oh, prik, prik, been. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala, we gaan je achterna. En toen dat hier begraven werd, kwam ze onder het zand. En Texas Jure stond met verlof te huilen aan de kant. Maar toen hij naar beneden keek, stond hij werkelijk Je Geneeverbessen groeiden tierig op dat dier haar gaf. Ohoho, oh, prik, prik, prikjebeen. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, la, We gaan je achterna. Ohoho, oh, prik, prik, prikjebeen. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala. We gaan je achterna. Oh ho, oh, oh, prik, prik, je been. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala, we gaan je.